Uur. Dit is Heewoud de Jong met het NOS-journaal. In Moskou is een aantal prominente leden van de oppositie aangehouden... in de aanloop naar een grote demonstratie die op het punt staat te beginnen. In de Russische hoofdstad wordt opnieuw gedemonstreerd... tegen de uitsluiting van een aantal kandidaten van deelname... aan de gemeenteraadsverkiezingen in september. Volgens de autoriteiten mogen ze niet meedoen... omdat ze niet voldoende handtekeningen hadden verzameld. Meerdere plaatsen in ons land kampen met wateroverlast. Er trekken regen- en onweersbuien het land in die voor verkoeling zorgen... maar doordat de buien zich langzaam bewegen kan er heel veel regen vallen. De temperatuurverschillen in het land zijn groot. Het KNMI heeft voor het eerst een hittegolf gemeten op de Waddeneilanden. De Eres aan Vlieland, daar staat pas sinds 1996 een meetstation. Of er voor die tijd ook al een hittegolf is geweest is dus niet met zekerheid te zeggen. In Marokko hebben twee Nederlanders de doodstraf gekregen voor een vergismoord in Marrakech. Ze zouden in 2017 de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van een café hebben willen vermoorden, maar ze doden per ongeluk de zoon van een rechter. De kans dat de twee daadwerkelijk worden geëxecuteerd is klein, want de doodstraf is al jaren niet meer voltrokken in Marokko. De politie in Hongkong heeft ingegrepen bij een demonstratie. Mensen waren ondanks een verbod de straat opgegaan... waarop de politie met traangas reageerde. Duizenden mensen gingen de straat op uit onvrede... over het geweld van vorige week en het optreden van de politie. Vorige week vielen bende mannen in witte t-shirts... anti-regeringsbetogers aan. Het weer. Vanuit het zuidoosten trekken regen- en onweersbuien het land in... die voor verkoeling zorgen, maar daarbij kan veel regen vallen. De temperatuurverschillen zijn groot. In de zuidelijke provincies 20 tot 25 graden... en in het noorden en oosten boven de 30. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2, de bosrichting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Utrecht en Breukelen.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 Kom eens langs. De entree is gratis. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort. De zomerhit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 Het was weer even afzien de afgelopen dagen met temperaturen ruim boven de 30 graden. Maar we hebben het weer overleefd en we zijn weer in de studio aan de Tolweg 10A. 6 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. En inderdaad welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur en uh, uiteraard uh, weer heel veel lekkere muziek en informatie. Dit Ditmaal geen Albert Jan tegenover mij, maar Cor. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Rob. Jij hebt weer een wereldreis achter de rug, hè? Ja, ik ben net na 30 dagen in de Filipijnen teruggekomen. Ja. Ja. Kijk eens aan. En dan weer meteen in de studio actief. Ja, gelukkig hebben we allemaal WhatsApp. En jij hebt mij inderdaad gevraagd: van, Ben je dan misschien alweer terug in Zandvoort? Nou, net aan. Ja, gisteren terugkomen, teruggekomen. Ja. Heel goed. Nou, welkom. Wat gaan we de komende drie uur allemaal doen? Ja, we gaan de, de komende drie uur, gaan we natuurlijk heel veel zandvoortsnieuws uh, in tussen de plaatjes door uh, aan u uh, vertellen. En we hebben om half drie het uh, weerbericht. Nou, om drie uur hebben we de laatste stand van zaken van de kwalificatie van de Formule 1 in uh, Hokkenheim. Dan hebben we om half vier de evenementenagenda en om uh, half vijf het dier van de week. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat gaat deze keer over de zomer en over de zee. Oké. Okay. Hoe toepasselijk. Gaat weer heel leuk worden de komende drie uur. En uiteraard ook het uh, Zandvoortse nieuws. Dat gaan we straks uh, met je doornemen, want uh, er is wel weer het een ander gebeurd. Blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur. Tot aan Entertainment View met Fred Heij. Jawel, hij is er weer naar 5 uur. En dit is Frans Gaal en Ella Ella. De zonnige muziek op de Zandvoorts Radio. Frans Kalen was dat. En Ella Ella. Jawel, even afkoelen hè, vandaag met een graadje of uh, 28 uh, kor. Ja, want je draaide in een plaatje van, uh, van Rio, van Maywood. Uh, van Maywood? Van Maywood? Heb, ja. Maar volgens mij is het hier warmer dan in Rio. Volgens mij ook. Het was zelfs uh, toen ik terugkwam hier uh, in Nederland warmer dan in de Filipijnen. Kijk, dat bedoelen we. Ja, we hebben weer uh, records verbroken. hè? Dus... Ja, ja, en het schijnt ook zo dat de paalcirkel in de brand staat. Dus... Uh... Oké, okay. gaat goed. Nou, wel, straks uh... heb je wat, wat van de week werd bekend... wie wel of uh, geen kaartje kon krijgen voor de Formule 1. En daar heb jij volgens mij wel een mooi verhaal over... zo dadelijk na dit plaatje. Ja. Oké, okay. nou, gaan we horen. Maar eerst de Stereo MC's... And I can't hold back now Yeah, let the music Heerlijk om deze weer eens uh, terug te horen. Dat waren de Stereo MC's en Last in Music. Inmiddels uh, kwart over twee, Zandvoort uh, goede middag En we gaan het uh, een beetje doornemen, het uh, nieuws in het kort. Want er is alweer het een en ander gebeurd. En met name op het gebied van de tickets voor de Formule 1 race. Uh. Komt... Ja, ja, zeker. Want uh, er is een vriendengroep op, uh, uh, ja, in Nederland. En die hadden bedacht van, nou weet je, uh, we willen allemaal naar de Grand Prix. En we gaan allemaal uh, kaarten kopen. Dus dat is omdat ze meer kans wilden hebben op die kaarten. Ze schreven al die vrienden uit die vriendengroep zich in. Van ene Teun Becks. En die hebben zich ingeschreven op de loting. Maar nu hebben ze ineens te veel tickets die ze dus moeten kopen. Nou, wat is er gebeurd? Uh, ze hebben nu twintig tickets voor drie jaar op zaterdag en zondag. En dat is dan uh, vijf keer tickets voor de zaterdag aankomend jaar. En vijf tickets voor de zondag aankomend jaar. Maar ze hebben eigenlijk maar vijf tickets voor de komende drie jaar nodig. En nu hebben ze voor 13.000 euro te veel aan tickets. En die moeten ze afnemen. Ja, want je zou dan denken van nou, dan koop je die tickets nog niet. Maar ja, die vorken, dat zit iets anders in de stijl. Want er is duidelijk gezegd op het moment van aanvraag... dat de kaarten waarvoor je een aanvraag deed... een afnameverplichting kent. En je bent daarmee dus een koop aangegaan. En die wordt nu afgerond. Nou, en Simon Keizer van de Dutch GP die legt dat dan uit... dat zo'n verplichting gewoon mag. En is ook door de Dutch GP voldoende gecommuniceerd. Dat stond ook overal, hè? want die kaarten worden dus op naam gezet. Nou, de vrienden lijkt dus, de vriendengroep lijkt dus alles te moeten betalen. En dat komt dus neer op 21.000 euro. Zo heet het. Oh, nou, en dat zijn ze dus niet van plan. En uh, volgens de Dutch GP zijn er mogelijkheden genoeg om die kaartjes door te verkopen. En om de zwarthandel tegen te gaan, moeten tickets dus op naam van de nieuwe eigenaar worden gezet. En om dit mogelijk te maken, komt de Dutch GP volgend jaar met een speciaal doorverkoopplatform. Nou, en uh, er stond er dus het een en ander op, uh, op internet over. En ik probeer het een beetje uh, samen te uh, voegen. Er was een miljoen aanvragen voor die tickets... Ja. En uh, er worden dus de eerste tickets die worden dus al aangeboden op, op internet voor bedragen. Nou, dat is echt niet normaal. Uh, er was één ticket. Uh, iemand die wilde er per se heen. En die had er dus al 10.000 euro voor over voor een kaartje op de hoofdtribune. Wat? Jeetje. Ja. Ja. Ongelooflijk. Die, die had dus een vraag gesteld van nou, ik wil een kaart hebben en ik betaal daar 10.000 euro voor. Maar dat kan dus niet. Dus daar hebben ze nog wat anders voor bedacht. Nou hebben mensen dus kaarten gekocht. Maar die worden dus later op naam gezet. Dus dan kun je dus naar die persoon toe toegaan. Ja. En dan kun je zeggen van nou ik wil dan dat jij jouw kaarten eentje ervan op mijn naam gaat zetten. En dan betalen ze alsnog veel meer dan de kostprijs. En de organisatie die wil dat niet. Dat er dus verdiend wordt aan die tickets, Want dat is natuurlijk een beetje, een beetje raar. Maar dat is dan nog een mogelijkheid. Ja het is niet uh, tegetrouwen volgens mij. Nee, en uh, Marktplaats, daar, daar, daar staat het helemaal vol van... ...inmiddels met, uh, met allerlei aanbiedingen en mogelijkheden... ...om dat dan allemaal op uh, naam te zetten. En ja, dat wordt dan, iedere keer wordt dat weer eraf gehaald. Oké, okay, nou zijn er mensen die echt uh, helemaal teleurgesteld zijn... ...dat ze geen kaart hebben... Nou, deze groep vrienden heeft in ieder geval voldoende kaarten. Ja, die hebben er nog een aantal over. Die hebben er nog een aantal over. Nou, wachten tot volgend jaar en dan kunnen ze die kaarten weer doorverkopen. Het nieuws is ook naar te lezen op de CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. Hè? In de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. But you're doing just fine You said I'm sorry babe I just want to shine Here's where you lose your mind De zonnige muziek, joh. De Felix en Shine. Zes minuten voor half drie. Zandvoort, nogmaals een uh, goeiemiddag. En uh, we hebben zin in de zomer, hè, na de afgelopen dagen. Wat waren ze heerlijk? Beetje aan de warme kant, zo nu en dan. Maar goed. Het is uh, een klein beetje maken, hoor. Maar we hebben er wel van genoten. En vandaar lekkere zonnige muziek op de radio nu.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 Kogli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio e Sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Una canzone piano piano Lasciatemi cantare Italiano vero. Uggiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu, e la viola la domenica in tv. Uggiorno Italia col caffè ristretto, le carte nuove nel primo cassetto, Bandieren tintorie, een 600 di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra en... Lasciatemi cantare una canzone, piano, piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fielo. Sono un italiano, un italiano vero. Nou, we hebben vandaag uh, toch weer uh, lekker weer uh, hier in Zonvoort. Maar als je het uh, bericht uh, zo hoort uh, op het uh, nieuws... dan gaat het uh, elders in het land uh, behoorlijk uh, tekeer op dit moment. Ons blijft het nog uh, bespaard en laten we hopen dat het zo ook blijft. En daar weet uh, kort alles van in het uh, weerbericht... na deze van uh, Vitesse en Rosalind. Song, for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, you let me be the one to set him free. I will give him every part of me.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 much harder than i thought but i will give them everything i've got one day i am gonna prove them wrong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 Zo drie minuten over half drie. Daar gaan we dan met het weer, Cor. Uh, ja, het is uh, aanvankelijk nog vrij zonnig... maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en daarmee ook de kans op onweer. Het wordt vandaag 27 graden... en de komende dagen is het licht wisselvallig zomerweer... met temperaturen die uitkomen tussen de 22 en de 24 graden. Nou, we zitten vandaag precies op de scheidslijn... tussen hete lucht ten noorden... en duidelijk koelere lucht ten zuiden van onze streken. En de dag begint met zon... maar er zijn inmiddels ook al wolken zichtbaar. Is dat zo? dat nou, valt wel mee toch? Ja, valt wel ja, ja. Maar goed, dit is het weer bericht wat van uh, Nico komt Nou, aanvankelijk is het droog, maar vanmiddag neemt de kans op enkele regen en onweersbuien toe. Dat zal dan waarschijnlijk ook niet in Zandvoort zijn. Dat zal wel overwaaien, dat zal wel weer buiten Zandvoort zijn. Want dat barst inmiddels los daar op die diverse punten. Maar goed, de temperatuur stijgt dus naar 27 graden. En vanavond en vannacht is het wisselend, bewolkt maar droog. De temperatuur daalt naar 18 graden en morgen stijgt geregeld de zon... maar later neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien weer toe. De temperatuur wordt morgen een graadje of 24... en na het weekend is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt 22 tot 24 graden. De zon schijnt geregeld, maar er is ook kans op een enkele bui. Oh, dus Rico schudder. Ja, dat wordt weer even winnen dat de temperatuur normaal wordt, Kort, ja, le Lekker toch, man. Beetje lekker toch, graadje of 24. <lacht> nou, iets lager mag ook nog wel. 25 <lacht> is lekker. Heel goed. Splap ik het goed van. <lacht> Dankjewel, Cor. Het weer is te lezen op ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie je dan En hier is Pieter Tosh. Johnny Bierkoet, lekkere reggae muziek zo uh, op de zaterdagmiddag. Ja, en we hebben ook nog uh, lekkere dance classics uh, vanmiddag. Uh, Cor, lekker toch? Ja, heerlijk. We zitten in een coole studio, ook dat is lekker. Dat is zeker lekker. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En buiten is het ook wel aardig weer hier in Stoneports. Dus geniet er vanmiddag van. te zien een dansende kor door de studio op deze muziek van Sist Slets. Pardon? Ja, ja, ja. ja. <laughs> dansende kor. Via Family was dat. Heb jij weer nieuws voor ons? Ja, want de hoge temperaturen die hebben ook van invloed, die hebben ook enige invloed op de gemoedstoestand van sommige mensen. En de temperaturen die liepen dus hoog op bij een verkeersruzie afgelopen donderdag om half zeven. Want aan de burgemeester van Feyenoordplein liep een verkeersruzie daar flink uit de hand. En de politie heeft op de zeeweg in Zandvoort iemand aangehouden en die werd verdacht van mishandeling. En meerdere personen die raakten bij de vechtpartij gewond. En de vechtpartij wordt verder onderzocht, want er is ook een autoruit ingeslagen. Oké. Okay. Nou, verder is er een, een oudere man bevangen door de hitte in Aardehout. En die is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval. En rond kwart voor twee, smiddags, kan de man met zijn fiets ervan op de weg. Passanten boden direct eerst de hulp in afwachting van de ambulance. Twee personen gingen met de rug tegen de man leunen zodat hij rechtop kon zitten. En vermoedelijk is de man op de fiets onwel geworden door de hitte waardoor hij te val kwam. Nou, de toegesnelde ambulance medewerker heeft de man gecontroleerd. Daarna een tweede ambulance werd opgeroepen om de man toch maar naar het ziekenhuis te vervoeren. Want hij was niet meer aanspreekbaar. Twee gewonden zijn er bij een ongeval uh... ...gekomen op de Salaan in Bentveld... ...en dat is donderdagavond geweest... ...dat is allemaal donderdag... Hè? Mm -hmm. ...ja, met die hete temperaturen... Ja. ...dat was de 40-plus 40 plus dag... ...even voor meer een nacht... ...ging het trouwens mis op de Salaan, ...toen een automobiliste de Bramelaan op wilde rijden... ...en daar een scooter met daarop twee personen... ...over het hoofd zag... Nou, ...de scooter werd geschipt en kwam deels onder de voorkant van de wagen... ...de twee opzittenden kwamen ten val... De twee personen, een man en een vrouw, raakten bij het ongeval gewond. En beiden zijn door ambulancepersoneel opgevangen... en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Dus ja, dat ging weer lekker donderdag. Ja, nou inderdaad, weer ja. voldoende gebeurt. Uh, in heel veel uh, afhankelijk ook van uh, de temperaturen, dat is uh, wel duidelijk. Ja. Nieuws is ook daar te lezen op de CFM app. Alarm without no warning You're by my side and we've got smoke in our lungs Last night we were way up Kissing in the back of the cab And then you say, love, baby, let's go back to my flat And when we wake up, never had a feeling like that I got a reason, so man, put that record on again I don't wanna hear sad songs anymore Girl, they'll hit and run uh. No risk, so I think I'm all in When I get I don't wanna hear love songs I found my heart up in this place tonight I don't wanna sing my songs anymore I only wanna sing your song Cause your songs got me feeling like De dansbare muziek van Rita Ora. Dat was de set song Het is 13 voor 3. Ja, we gaan bijna op naar de Formule 1 in Hockenheim. Zo dadelijk om 3 uur begint daar de kwalificatie. En die duurt een uur en dan weten we wie er morgen op pol gaat staan, Cor. Ja, want ik vind dat het nu eigenlijk wel eens tijd wordt... dat hij weer een podiumplaats gaat behalen. Ja, Max. nou, dat gaat denk ik wel lukken voor onze Max... Wat wil je zeggen? Ik zei nummer 1. Nummer 1, oké. Okay. Dus geen podiumplaats, maar nummer 1. Ja. Oké, okay, nou we zullen ze dadelijk uh, in ieder geval weten waar hij morgen gaat starten op de crits. Dat is dus tussen 3 en 4. Voor heel veel mensen is de vakantie inmiddels gelukkig begonnen. En vandaar dat we deze gouden oude rijden van Madonna en de Holiday. Maar ja, van de week op Schiphol begon je vakantie even wat minder. Als je dan net het vliegtuig weg wilde of aankwam, dat ging niet helemaal goed. Heb je dat nog kunnen volgen? Ja, mijn vliegtuig had maar liefst een uur en 45 minuten vertraging. Oké. Okay. Uit Manila. Ja. Nee, er was geen benzine meer op Schiphol. Dus, ja, ja. ja, dat is kerosine trouwens. Maar ik, ik, ik weet inmiddels dat er een, een, een heel netwerk is... van uh, leidingen en brandstofsystemen. En dat heeft vier backup up systemen. Ja. Dat, mocht het ene uitvallen, dan kunnen ze overschakelen op het andere. Alle vier de back systemen werkten niet. <laughs> Oké. Okay. Dat is heel kwalijk. Ja, dat is heel kwalijk, absoluut. Nou, hebben we nog een ander nieuwtje? Ja, we hebben nog een ander nieuwtje. Uh, de politie heeft vrijdagochtend rond 1 uur op de Bloemendaalseweg... een 22-jarige man uit Hoofddorp aangehouden... voor het rijden onder invloed van alcohol. Later bleek ook dat de man een aanrijding had veroorzaakt en was doorgereden. Agenten waren bezig met de snelheidscontrole op de zeeweg... toen zij een auto zonder verlichting zagen rijden. Dat is natuurlijk heel dom, hè? Nou, de bestuurder werd aan de kant gezet en bleek onder invloed van alcohol te verkeren. En ook viel een flinke schade aan de linkerkant van de auto op. De hoofddorper verklaarde dat dit oude schade was. Maar de agenten vertrouwden dit verhaal helemaal niet. En toen zij doorgaven dat ze de man hadden aangehouden en met hem naar het bureau gingen... kregen zij door dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de boulevard Barna... waarbij de veroorzaker met getoofde lichten was doorgereden. Hé, hey, nou, dat zal hem wel zijn dan. Dat he? zou wel eens kunnen zijn, ja. Nou, de bestuurder werd hiervoor ook aangehouden en op het bureau moest de verdachte blazen... en 780 UGL... En de hoofddorpen kon zijn rijbewijs direct inleveren. Dat lijkt mij ook. Dat is wel heel veel hoor trouwens. Ja? Ja, dat is echt ja, heel veel. Ja, jij bent daar nooit aan toegekomen? Nee, ik heb het net niet gered. Ja, nou. ik, ik heb nog nooit met alcohol opgereden. Uh, dus ja, ik, ik weet ook niet hoe die controles zijn. En wat, wat je mag en wat je niet mag. Heel goed, kort, houden zo, hè? Ik heb ook geen auto. Oh, oh dan is dat het. Oké. Okay. I was looking for someone that night. Now I was never a believer.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 Someone like you A thousand people at the station Dat waar muziek uh, vergeten we zeker niet te draaien voor je. Ja. Deze zonnige zaterdagmiddag. En als je naar de herhaling uh, luistert, de maandagmiddag. Want tussen twee en vijf, dan worden wij herhaald, koor. Ja. Dan hoor je ons uh, nog een keertje op de radio. Dat kan ik mezelf horen. Ja, dan kan je naar jezelf luisteren. Ja, dat vind ik zo leuk. Leuk, jij, leuk, hè? Dat doe ik, leuk, doe ik alleen maar. Dat, dat aankomende maandag. Tot zover uur weer. alweer. Zodadelijk zijn we er nog twee uur lang. En uiteraard heel veel Formule 1 na drie uur. potion Emotion. When I'm feeling love, when my love starts to flow, he's got the power. Yeah. He's the reason why my face is all a glow. Just one kiss lips is like taking vitamin C. Oh. He didn't